Klement Peters met het NOS-journaal. In Amsterdam is het beeld van de dokwerker met gele en groene verf beklad. En ook andere plekken in de stad zijn met gele en groene verf besmeurd. Hier en daar staan de letters JHK geschilderd, waar vermoedelijk een anti-Joodse bewering achter schuil gaat. De bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. Op een Instagram-account van ADO-fans... staan foto's van groen-gele muren en etalages in Amsterdam. En groen en geel zijn ook de clubkleuren van ADO Den Haag. Zondag is in Den Haag de wedstrijd ADO tegen Ajax. Ajax-supporters zijn daar niet welkom. En om daartegen te protesteren... hebben ze zondag een demonstratie in Den Haag gepland. Bij faillissementen van winkels... moeten klanten die een cadeaubon hebben beter worden beschermd... VVV-cards van de VVV-cadeaubon zegt dat... naar aanleiding van het faillissement van speelgoedwinkelketen Intertoys. De bonnen van Intertoys kunnen alleen nog tot overmorgen worden ingewisseld. VVV-cards ziet het liefst dat winkels het geld van cadeaubonnen... op een aparte rekening zetten. Dat verhoogt het vertrouwen van de consumenten... dat hun cadeaubonnen geld waard blijven, zegt VVV-cards. In hoger beroep is 20 jaar cel geëist tegen de man die zakenman Koen Everink zou hebben omgebracht. Deze tenniscoach Mark de J. werd vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar voor het doodsteken van Everink. De gokverslaafde de J. had een schuld van 80.000 euro bij hem. De J. heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft gedood. Het Openbaar Ministerie eist nu twee jaar meer dan bij de rechtbank, omdat de J. niet meewerkt met het onderzoek en volgens het OM meerdere keren aantoonbaar heeft gelogen. De Engelse voetbalclub Chelsea heeft een zware straf gekregen... van de Wereldvoetbalbond FIFA. De komende twee transferperiodes mag de club uit Londen... geen spelers aantrekken. En bovendien moet het een boete van meer dan een half miljoen euro betalen. Chelsea krijgt de straf omdat de club de transferregels... voor jeugdspelers heeft overtreden. Chelsea gaat tegen de uitspraak in beroep. Het weer. Veel bewolking, vanmiddag af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen eerst kans op mist, maar smiddags veel zon en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds 6 kilometer file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want tussen uitgeest en, en Kooi Meer is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten... En verder op de A4 Amsterdam Den Haag 5 minuten oponthoud tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. En 2 kilometer file op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en knooppunt Zaandam 5 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ga naar optie.nl Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik wel achter hoor. want het nu toe was het geinig, maar het gaat nou pas echt onderuit de zak. Ruigt er tegenaan. Echt heavy. Beginnen. Ja om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb een hekel, een bloedhekel, een vuile, vieze, vliegende vinkenteringhekel aan Donald Duck. <lacht> <lacht> aan Donald Duck, ja. Dan... <lacht> zeg het nog verkeerd ook. Ik moet zeggen aan de Donald Duck. Want Donald Duck zelf is er natuurlijk niks mis mee. Dat is eigenlijk wel een geinige eend. Een beetje raar dat hij geen broek kan hebben. Maar aan de andere kant een eend met een broek aan, dat is ook geen porum, hè? Wat ik wel raar vind, even over Donald Duck, hè? Is, heb je het er wel eens gezien? Hij had hij zijn muts op? Zo'n jasje aan, maar nooit een broek. nooit, nooit. Gaat hij vissen, heb hij opeens Lieslaars aan? Dat wel. Gaat hij de bergen, heb hij zo'n berenmuts? Nooit gezien? Maar altijd in zijn blote reet. Altijd. Behalve, en dat vind ik zo absurd. Behalve als hij gaat zwemmen. Een zwembroek ah. Een eend met een zwembroek! Dat is net zoiets als een makreel met een snorkel op. Ja, ik lul maar wat. Of een aap met een bril op. Ik, ik gooi er maar wat uit. Ah. Ontwikkelingshulp is leuk, maar je kan het te ver gaan, zegt een aap. Ja, weten we dat ik wel eens een aap gezien heb, trouwens, met een bril op? Dat schiet me opeens te binnen. Nee, niet echt natuurlijk. Ik ken die hele voorstelling uit mijn harsjes. Stel dat ik hier ging lopen roepen wat me te binnen schoot... dan werd het waarschijnlijk een vieze, granzige avondje. Dat kan ik beter niet doen. Ik kan me beter een goed voorbereid verhaal vertellen. Vind je nu ook niet, hè? Bijvoorbeeld een aap met een bril op. Dat ken ik uit mijn hoofd. Of waarom ik zo'n hekel heb aan de Donald Duck. Ik heb eigenlijk twee verhalen. Ik sta te snel te lullen eigenlijk. Nou, dan moet je die Donald Duck... berg die maar even op in je hoofd. Daar lul ik zo wel naartoe. Onthaal het maar even. Goed? Begin ik met die aap met die bril op, oké? Okay? Goed. Ik heb wel eens een aap gezien, dames en heren, met een bril. Op. Dat was in Gibraltar. De enige plek in Europa, misschien wel leuk om er even bij te vertellen... voor de Mavelwurst vanavond. Ik hoor er een paar hinniken achterin, leuk dat ze daar zijn. Nou, ga Let even goed op, is De enige plek in Europa waar apen nog in het wild voorkomen. Die hebben tijdens de evolutie waarschijnlijk even niet opgelet... en zijn ze aap gebleven. Nou, verder is de rots Engels. Ik ga nog even door met de uitleg. En De Engelsen geloven dat zolang de apen erop zitten, blijft de rots ook Engels. Doet de laatste apen het licht uit? dan gaat het fout. Dan vallen de Spanjaarden dat aan. En dat geloven die Engelsen, dat is een mythe. Dus die apen worden beschermd, beschermd, beschermd, dat is niet normaal. Hè? Als je er geweest bent, weet je dat, hè. Er zit zo'n kudde uitgezakte apen met zo'n bek van... Ken ons het voor rotten? We zijn toch beschermd. En nou op met die nootjes. <lacht> Er is niks al eigenlijk. Hè? Ik ben daar een keer naartoe gegaan op aanraden van mijn vriendin. Ik denk, misschien zit er een verhaal in voor mijn voorstelling en dat zat erin zeg. Jezus Christus zeg. Want je gaat er omhoog met een gondel. Hè? Met z'n dertigen tegelijk naar die apen. Hè? En ik stond in die gondel naast een gemiddeld Nederlands gezin op vakantie. Een gemiddeld Nederlands gezin. Ze hadden 2,3 kind. Een zoontje, een dochter en een videocamera. U weet wel hoe dat zit. hè? En, en, en de spanning tussen, tussen het gezin was te snijden. Het was te snijden, de spanning daar. Hè? Ja, ik zal eerst beginnen met de vader. Die had er zin in. Die stond in één hoek van de zo'n smaal op zijn kop. Eh, met een camera. Je zag hem denken: ik ga lekker daar op die berg apen filmen. Wie weet win ik daar de hoofdprijs voor de leukste thuis? Een <lacht> beetje een domme vent, een beetje een bensje. Kaal, compensatiestaart. En eh. <lacht> af en toe zo, dan had hij weer wat. Je kent dat wel. En eh. En helemaal aan de andere kant van de grond, zo ver mogelijk van die vader af, stonden zijn zoon en zijn dochtertje, Zo'n bek. Bakvis van twaalf, puber van 13 vuil liever op het strand blijven liggen. Weet je je kent dat wel? En daartussenin stond die moeder, want de spanning was te dus, nee, snijden, die stond de goede vrede te bewaren. Ze stond erbij als een blauwhelm. Echt waar? Slechts gewapend met drop en toffees om de goede vrede te bewaren. Dan gaan er maar eens al staan. Zeg. En opeens begint dat zoontje, die was het zat, die begon te erkelen. Die roept over de hoofden van al die toeristen naar die vader. Doet het nog lang voor we bij die klote apen zijn. Ja. En die vader wordt meteen link, hè? Die, die, die zegt assertief terug: Wat voor een apen. En dat grootste zegt terug: klote apen. Ja. En die vet wordt kwaad, die begint tussen die toeristen door te roeien richting Zoontje. En die zegt, als je nog één keer je bek open trekt dan en die moeder zegt: iemand op de ja. die begint te blauw, helmen. Je kent het nog volg allemaal, hè? Goed, en op dat moment, jammer genoeg voor ons en gelukkig voor de familie Bakker. ruzie is natuurlijk voor ons leuker. kwam op dat moment die gondel bovenop de berg aan. Hè. En wij stappen allemaal uit. En het eerste wat je ziet is een waanzinnig groot bord. waarop staat: Don't be offensive to the apes. Gelukkig voor de Mavoers in de zaal. Vraagt dat dochtertje van het bona aan de vader. Die vraagt: Wat betekent dat? Ze had een beugeltje in. Sorry. Uh... Het is een gemiddeld Nederlands gezin, dus heb die bakvis een beugel in de weg. Dat is altijd zo, hè? Dat is... <lacht> dus dat meisje zegt, wat betekent dat? Don't be offended for the apes. <lacht> en die vader zegt, uh, dat betekent, ehm, uh, uh, <lacht> <lacht> <lacht> waarschijnlijk ook een mago, hoor. <lacht> die zegt, val de apen niet aan. <lacht> en dat zoontje zegt, bijna goed. <lacht> Die zit op het ateneum, ken je dat hier? Wat een zelf ingenomen klootzakje was dat Die gaat bij dat bord staan, zo zo? van dan zal ik het die staart eens even invrijven, weet je wel. Hij zegt, jongen, je kent niet eens Engels, val de apen niet aan, slaat nergens op. De offensive, dat betekent beledigen. Je mag de apen niet beledigen. Dat staat er. En die vader zegt zo: kribbar, weet jij het weer beter? En het grootste zegt, ja! En die vader zegt, wat, ja? En dat jongetje zegt heel zuigerig, ja, papa. En die denkt zegt, nou, hou je bek heel wat anders dan. En die moeder zegt, iemand een toffee? En dat jongetje zegt, gadverdamme, weer een toffee. Ik lus nou wel eens een keertje in een droppie. En die vader wordt weer een link die zegt, jij krijgt geen droppie. Je hebt net zo goed als ik dat de droppies voor je zus zijn, want die toffees blijven achter de beugel plakken. En ineens zei hij helemaal niet meer te verstaan. <lacht> en dat jongetje zegt zo quasi zo van hier, zo, hier, zo, hier, zo, hier, zo. Ken ik al die kleffe klote toch feest gaan leggen op vreten? Omdat zij zo'n stomme paardenbek heeft. <lacht> en die vader werd link, link, jongen. Die zegt een stomme paarden, wat? En dat jongetje zegt nog net op tijd: een stomme paardenmond. <lacht> En die vader werd kwaad, die ging op dat ettertje af. Ik gaf hem gelijk, hoor. Met zijn hartje. Je zag het hè. Ik zal hem een knal voor zijn hoofd geven dat hij het nummer van de kindertelefoon niet maar uit zijn kop. 5, Die vent was door een jongen. En die moeder ziet op tijd het gevaar en die werpt zich als een goede blauwhelm betaamt in de kreukelzone, zag ik maar zeggen, hè. Die verdedigt zo'n zoontje en die zegt tegen de man Wil jij misschien een toffee? En gaan ze zegt, rood op met die toffees! En die moeder probeert het nog één keer te zeggen. Een dropje dan misschien? En dat jongetje zegt, hier zo. Hij wel. En die vader het stoonk hem uit zijn oren. Joh, ja, dat moet je zien. Die Duitse vrouw opzij. Die pakt dat mini-ettertje bij zijn strot. En je ziet hem denken. Nee, ik doe het niet. Ik kan hem natuurlijk wel een hengst geven. Maar dan begint mijn dochter weer om een pony te zeuren. Sorry, dat slaat helemaal nergens op. Maar... Ik weet ook niet wat die vent denkt, natuurlijk, de de tijd, hè. Die, die vent, vraag mij nu hoe die hield zich nog een keertje in zich. Die begon daar te schreeuwen zoals alleen vaders dat kunnen op vakantie. En het loopt fout. Hij zei, wat een klote vakantie. Het hele jaar sparen je ervoor? Ik wou niet eens naar Spanje. We moesten dus zo nodig over vergaderen aan de keukentafel. En iedereen wou naar Spanje. En dat jongetje zegt, wat doen we dan in Engeland? En die vader zegt, nou hou jij je bek dicht op. Ik wil jou de hele dag niet meer horen. Niet over Engeland, Spanje en zeker niet over klote apen. Die vader hebben het nog niet gezegd, Hoeft die krijgt klap zo, een banaan tegen zijn hars. En dat jongetje zegt, zie je dan wel wat gelijk heb, je mag de apen niet beledigen. En die vet, vet, kwats. En die moeder zegt nog, één keer iemand te toffeen. En dat zootje zegt, papa niet, die heb al een banaan. Ik denk, nou is die geslacht, die kleine, nou is die geslacht. Maar vraag mij niet hoe, die vader hield zich nog voor één keer het zin. Die had waarschijnlijk op de cursus op je handen zitten gezeten. Ik vraag mij niet hoe. Die vent die loopt daartussen, die toeristen, daar ging, ging die preventief tot tien lopen tellen. Je had het moeten zien, jongen. Die staart wapperde alle kanten uit. Hij liep er van: één, twee, drie. En dat zootje presteert het om tegen de andere toeristen te zeggen: ho, wist niet dat hij kon tellen. En die vader zegt... vier. En dat zoontje zegt... Let op, maar krijgt hij het moeilijk. Hey, <lacht> zegt die vader! En dat zoontje zegt... De bakker slaat ze weg. En die krijgt nog gelijk ook dat jongetje, jongen. Die vader haalt haar uit, boven op die berg, jongen. Dat zoontje bukt net op tijd en per ongeluk slaat die vent... zo zijn eigen blauwhelmvrouw klap tegen de vlakte. De bril schiet van de huis, komt tussen die apen terecht. Eén van die apen zet die bril op. En zo het ze het keer... Het verschil is duidelijk. duidelijk. Ook jij kiest voor de Zandvoortse Radio. 106.9 Dit is ZFM. You know I want you It's not a I tried to hide You know you want me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 It's easy. You think I don't It's not a secret I try to hide But I can't have you We're bound to break and my hands are tied Maybe we're helping each other escape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 Internet. Internet. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Het mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn vandaag kan ik alles. Ben ik sterker dan PA? Vandaag ben ik de Gusgeluk. Vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de Mijn dag.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 Het is mijn dag. Stel hem aan, m'n dag maar. Bel. Nee, ik weet niet serieus, Het dus is echt mijn dag, echt serieus, niet serieus, is echt niet Wel, Nee, echt niet. Mijn dag, wel. Het is mijn dag. Oh mama! Echt hartstikke lachen. <laughs>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 I'm <laughs>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 Hey, come on down. are you happy now there's nothing left to say so i shut my mouth so won't you tell